ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Radovan Karadzic krijgt van het Joegoslavië-tribunaal geen andere advocaat toegewezen. De oud-president van de Bosnische Serviërs wil af van de Britse raadsman Harvey. Hij vindt de Brit ongeschikt omdat hij eerder strijders van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK verdedigde. En bovendien wil Karadzic een advocaat uit een niet-navo-land, het liefst iemand uit ex jugoslavië met dezelfde taal en cultuur. De rechters van het tribunaal vinden de eisen op zijn minst verdacht omdat Karadzic's belangrijkste juridische adviseur een Amerikaan is. Het tribunaal wil op 1 maart verder gaan met het proces tegen Karadzic... die terecht staat voor genocide en oorlogsmisdaden. De politie is sinds maandag op zoek naar twee meisjes uit Huizen in Noord-Holland. De twee vriendinnen van 12 en 15 jaar zijn vermoedelijk samen weggelopen. Volgens de politie zijn ze mogelijk in het gezelschap van een jongen van 17. De jongste van de twee heeft een verstandelijke handicap... en heeft medicijnen nodig die ze niet heeft meegenomen. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een paarse jas. De oudste heeft een tongpiercing en draagt waarschijnlijk een donkergroene gewatteerde jas. Thailand krijgt zware internationale kritiek omdat het op het punt staat... 4000 vluchtelingen terug te sturen naar Laos. Onder meer de VN-vluchtelingenorganisatie en Amnesty International hebben protest aangetekend. De mensen die worden uitgezet zijn leden van de Hmong, een etnische minderheid... Thailand en Laos hebben afspraken gemaakt over een repatriëring en Bangkok wil die nog deze maand uitvoeren. De Mongleden zeggen dat ze in het communistische Laos zullen worden vervolgd omdat ze in der tijd met de Amerikanen meevochten in de Vietnamoorlog. Het weer. Vanavond vanuit het zuiden regen, ijzel en natte sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Het kan glad worden. Morgen overdag 2 tot 5 graden. Kans op buien en weinig zon.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 Stil, zal het voor mij zeer zeker wezen? Met iets wat mij bedriet bezat. Waarmee de mensen Ik ga toch heen, in gedachten hoor ik het muziek. Ik zit hier heel alleen, kerstfeest vieren. De straf die ik verdiende, dus zit ik, ik sta voor onze zin, maar dan had dat toch geen zin. Want jij vindt nu nog kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. zijn de beste winterhits aller tijden. tijden. Welkom bij de winterse 50. overzicht van de nummers twintig tot en met elf. 20 Well, wish I was at home for Christmas Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Maar de Winterse 50. Dit is de top 10 van de Winterse 50 2009.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 Sir uh -oh.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 Onder de kerstboom En zet hem op ZFM 4 next to me It's just the same Just the same is de winterse 50-2009. I want a lot for Christmas. Ik wil je top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 nummer 1 van de Winterse 50-2009.